Volgens de VN is het een van de grootste hulpoperaties van de UNHCR met hulpgoederen naar Erbil. In de Amerikaanse stad St. Louis, vlakbij Ferguson, heeft de politie een man doodgeschoten. Volgens lokale media gaat het om een zwarte man die agenten bedreigde met een mes. De man zou kort voordat hij werd doodgeschoten hebben geprobeerd een winkel te overvallen. Toen hij vervolgens met een mes op agenten afliep, werd hij doodgeschoten. Tien dagen geleden werd in Ferguson een tiener door een agent doodgeschoten... En sindsdien zijn er zware rellen en protesten in de stad. De Oekraïnse regering heeft veertien Russische televisiestations verboden... omdat ze oorlogspropaganda zouden uitzenden. Het betreft onder meer de bekende zenders Russia Today en Live News... die bekend staan als pro-Kremlin. Ze mogen niet meer uitzenden via het Oekraïnse kabelnetwerk... zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken in Kiev... Intussen gaan de gevechten in het oosten van Oekraïne onverminderd door. Onder meer in de straten van Lugansk wordt zwaar gevochten. In het centrum van Sittard een uitslaande brand. Het vuur ontstond in een woning op de Oude Markt. Enkele tientallen mensen moesten uit voorzorg een naastgelegen hotel en restaurant verlaten. De brandweer zegt dat de vlammen niet overslaan naar panden in de buurt. De brand trekt veel bekijks, een deel van de markt is afgezet. De oorzaak van de brand in Sittard is nog onbekend. Het weer, de buigheid neemt steeds verder af. De minima liggen vannacht tussen 7 en 13 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig en koel. Cool. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -m -m. Met nu de nacht.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 Ja. <laughs> Oh, just oh. see you.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 bye um, uh -huh. uh. Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1 uur. Wat Wouter Wagenmoeten bij het NOS-journaal. Twee duikteams van de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord zijn voorlopig geschorst omdat ze fout hebben gemaakt bij het redden van een collega. Eerder deze maand kwam in Koerdijk een duiker om die probeerde een automobilist uit de kanaal te halen. Uit een eerste onderzoek blijkt dat er niet volgens de procedures is gewerkt bij het redden van de duiker. Wat er precies misging is niet bekend gemaakt. Een externe partij gaat nu bekijken of de duikteams wel vakbekwaam zijn. Ondertussen nemen duikers van omliggende regio's en van de marine de taken waar.